Van de gedachten zal ik maar zeggen waiting on a sunny day. En je hoorde de stem van de man die al eerder te sprake kwam in dit programma in het kader van die plaat van de Dropkick Murphys. Waiting on a Sunny Day werd gezongen door de Bos. Was bovenbos. Welkom. Dit wordt de laatste uur. De nacht klinkt anders hier bij de Fada Radio. En goedemorgen kan ik onderhand wel zeggen, want het het in het oosten. En het komende uur een aantal interessante dingen. Ik ga sowieso bekendmaken wie de jongste cd van Caro Emerald heeft gewonnen. Want daar had ik vorige week een prijsvraag over. En deze week heb ik ook iets vraagjes in de aanbieding. Namelijk een uh, dvd, of liever zeg twee dvd's bevattende... een drie uur durende documentaire over de Eagles. Jawel. Vorige week was er nog een documentaire over te zien op uh, Nederland 3... En het vervolg daarvan werd op het themakanaal Culturen uitgezonden. Nou, die twee dvd's in één fantastische doos, die kan je winnen als ik je dadelijk een vraag stel over de band. De Eagles, dus blijf luisteren. Maar ik neem je allereerst even mee terug naar vorig jaar, naar Lowlands vorig jaar. Je kan het je niet voorstellen, maar toen was het meer dan 32 graden buiten. Dus kan je nagaan hoe warm het in de tent was waar deze bent op dan rad. Spinvis.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 dag begint en Simon zingt. Eng is de poort, woord voor woord. Vasten is de zoveelste methode. Klaarkomen doe je met de dood. In de tussentijd neem je er het van. En je geeft je eraan over. Vrij kunnen. Wanneer kun je de ander volkomen vrij laten. Je eigen geslacht, het andere geslacht vrij laten. In bed te doen en te laten. In gedachten op staan. Wat maar wil. Waar een wil is, de weg Waar je de andere verliest, moet je zelf kijken Zien wie er te winnen is Wat erna te vertellen valt Wie kwam het eerst, klaar, de man of de vrouw Wat was er eerder? Twee handen op één buik Twee handen rond één penis Of datel om kroosjes op de venusheuvel Het is altijd wat en altijd spijt Van al het geld en alle tijd Op de onverharde wegen die en haar hier hebben geleid. De, de ochtenden zijn wit en koud. En hoe je ook je stuur vast houdt, de, de wind, wind komt door je handschoenen heen. Je vingers zijn versteend. Zo is er altijd iets wat je verlamt. En is het niet wit, dan wind. is het wel te drank of zo. Het spookt maar in je hoofd. Maar de het was de lang geleden een eeuwigheid.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 In dit geval heeft de live versie toch zoiets als een toegevoerde waarde. Het applaus viel ineens weg bij deze opname. Die hoorde van Spinvis, de opname die werd gemaakt vorig jaar tijdens Lowlands. Ik ga de Eagles draaien. En uh, wat ik al juist zei van de Eagles, ik heb een uh, prachtige DVD in de aanbieding. Zoals twee DVD's die samen in één box zitten. En voor het geval dat je net hebt ingeschakeld, zal ik het nog even vertellen... Uh, de dvd die bevat de documentaire The History of the Eagles. En dat is verdeeld in twee periodes. Je krijgt een overzicht van de Eagles zoals ze waren in de jaren 70, begin jaren 80. En het tweede gedeelte dat speelt zich af zo'n kleine tien jaar geleden. Drie uur lang de Eagles in een fraaie documentaire. Je hebt deel 1 een beetje geleden al kunnen zien op Nederland 3. Deel 2 werd toen op het uh, aanzienlijk minder bekeken kanaal uh, themakanaal Cultura uitgezonden. Die twee DVD's, die twee delen van die documentaire... die kan je winnen als je het antwoord geeft op de volgende vraag. Zo dadelijk draai ik peaceful, easy feeling van de Eagles. En ik wil van je weten op welke LP stond dat destijds van de Eagles? Wat was de Eagles? Wat was destijds de titel van de Eagles LP waarop dit nummer Peaceful Easy Feeling te vinden is Antwoorden kunnen gemaild worden naar de I like the way your lay against your skin Sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got. Feeling van de Eagles te vinden op de LP? Ja, als jij daarop het antwoord weet, dan zou ik zeggen: mail dat aan de nacht, klinkt anders het vader.nl en dan maak je kans op die dvd, de history of the Eagles, twee dvd's, een drie uur durende documentaire over het wel en weer de carrière van de band die nog steeds bestaat... en binnenkort weer een optreden zullen gaan verzorgen. Deegels dus, het antwoord van uh, waar, op welk, welke LP is Peaceful Easy Feeling te vinden? Ik bedoel dus niet de verzamel-CD's die uh, zijn uitgekomen... maar de oorspronkelijke eerste LP waarop dit nummer te vinden is... wat is de titel van dat album? Mailtjes dus na de nacht hinkt ons het vaderpunt NL. Vandaag is het 23 mei. En 23 mei 1969 is een belangrijke dag voor Hilversum 3. Want wat gebeurde er die dag? Toen werd voor het eerst de Hilversum 3 top 30 uitgezonden. De voorloper van de huidige megatop 50. <totstuk> Die uitzending op 23 mei 1969 vond plaats van 12 tot 2. De Hilversum 3 Top 30 werd gepresenteerd door Joost de Draaier. En die deed dat in de zendtijd van de VPRO. Dit stond toen nummer 1 in de Hilversum 3 Top 30. Me, Israelite. Israelite, get up in the morning, slave, me, Barbara, so that every mouth can be fed. Oh, oh, oh, oh, oh, me, Israelite, but why, and my kids, step up and a leave me, darling? She said I was here to to receive. Oh, oh, oh. Be Israelite Shut them a tear up Choses ago I don't want to end up like Bonnie and Clyde Ooh, Be Israelite. Israelite After a storm They must be a coming Catch me in the palm You sound your alarm Ooh, Be Israelite They think for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, oh, I said, my wife, I'm a kid, to the puppet, up and not leave me, darling. She said that was a to I'm see. My dear, I've chosen to go I don't want to end up like Bonnie and fly Oh, oh the Israelite. Israelites. Israelize After I found there must be a coming you catch me in the palm You sound your alarm oh oh, oh, oh, me Israelize Die is weer van Desmond Dekker. De allereerste nummer 1 van de allereerste Hilversum 3 top 30. Die op 23 mei 1969, 44 jaar geleden dus voor het eerst werd uitgezonden via Hilversum 3. Met Joost te draaien de Hilversum 3 top 30. Ging later door als daverende 30. Met onder andere Felix Meurders en Frits Spitz als presentatoren. En tegenwoordig heet het dan de 9 top 50. En is het door op de zaterdag bij de Vrienden van de Tros. Caro Emerald, daar had ik vorige week een vraag over. Toen heb ik een, een liedje van haar gedraaid. Een van de recente nummers, maar toen in een live uitvoering. Ik ga zo dus dadelijk echt iets van dat album van Caro Emerald draaien. Namelijk het nummer My Two Cents. Maar ik had toen in de aanbieding een exemplaar van dat jongste album van Caro Emerald... The Shocking Miss Emerald en de vraag die ik toen stelde... wat is de titel van het allereerste album van deze zangeres? En er zijn een hoop inzendingen binnengekomen. Uiteindelijk is uh, de winnares geworden Willemien van Woensel... afkomstig uit Berkel en Schot... want die wist, uh, zoals velen, het juiste antwoord te geven... Delighted Scenes van The Cutting Room Floor. En dit is dan van... De shocking Miss Caro Emerald. He's like... Het staat er ook allemaal op, je hoort, de, de shocking Miss Caro Emeralds... met My Two Cents te vinden op de recente cd... die dus gewonnen is door Willemien van Woensel. Bijna mensen zo achter wat het antwoord is op de vraag... op welke LP stond Peaceful Easy Feeling van de Eagles? Het antwoord kan je mede naar De Nacht het anders, en je wint de DVD met op de documentaire van de Eagles... de History of the Eagles... En je kan nog de hele dag een mailtje sturen. Volgende week dan hoor je de uitslag. Hier in de nacht ging het anders. Het is nieuw van dat album Random Access Memories, Random Access Memories. De veelbesproken CD en LP van Daft Punk. Duidelijk wanneer bij die gita van Nile Rogers bij de openingstrek van het album Random Assassin Memories. En dat is het jongste album van de Franse combinatie Daft Punk. Dit heet Give Life Back to the Music. De Frans gezelschap dus. En je krijgt nu nog meer Frans voor je kiezen dan ook nog in het Frans gezongen. Je wordt zo dadelijk uh, Richard Anthony met een grote hitframe uit de jaren zestig... gebaseerd op uh, een compositie van uh, Joaquim Arangoës. Dan een nieuwe zangeres, Zahu is haar naam. Zij gaat zingen Toeteperei, maar eerst neem ik je mee naar het begin van de jaren 50. par le bras Oh la la la C'est magnifique Des jours tout bleus Des baisers lumineux Oh la la la C'est magnifique Son ca avec un bouquet de fleurs oh la la la Ne c'est magnifique oh. et faire un jour un mariage d'amour c'est magnifique Retire là-bas, l'une de miel à Cuba, oh la la la. C'est magnifique, sous sa climat, les baisers sont comme ça, oh la la la. C'est magnifique. Des nuits d'amour Qui durent quarante-cinq jours Oh la la la Mais c'est magnifique Revoir Paris Retrouver ses amis C'est magnifique Senna Nikita Senna à Paris pour toujours C'est magnifique. Et les murs se gercent mon amour au soleil, au vent, à la verse et aux années qui vont passant Depuis le matin de mai qu'ils sont venus et quand chantant Soudain, ils ont écrit sur les murs du bout de leur fusil De bien étranges choses fleur au cœur les pieds nus le palant et les yeux éclairés d'un étrange sourire Goez Mon Amour, gebaseerd op Concerto Darren Goez van componist Joaquin Rodrigo. En die componeerde dat in 1939. richard deed dat zong en die had er een hit mee in 1967 met deze bewerking. Daarvoor hoorde je een nieuwe opname. Za: hoe is de naam van de zangeres die hoorde? Het liedje waarmee ze op dit moment uh, hoge ogen gegooid in Frankrijk heeft als titel... Tout is paris. En daarvoor had je dan uit de vroege jaren 50 Lucienne de Lail, een zangeres die al lang niet meer leefde. En zij zong de Evergreen, c'est Magnifique. Goedemorgen allemaal, de nacht klinkt anders hier bij de Vara op Radio 1. En over uh, 20 minuten op deze zender, de hoogste tijd voor het Radio 1 journaal met Lara Renze. Hierin onder andere aandacht voor de terreuraanslag in Londen. Mark Rutte, de premier minister en boundeskanselerin Angela Merkel, die treffen elkaar vandaag daarop. Een voorbeschouwing in het radio Ingenaal en verder ook aandacht voor de enorme wietvangst die de afgelopen nacht plaatsvond in Tilburg. In 1938 kwam dit en klinkt dit... 1938 het gezelschap onder leiding van Artie Shaw. Artie, Artie Shaw, die vandaag, 23 mei dus, precies 103 jaar geleden werd geboren. Hij is heel oud voor de 94 jaar oud in uh, 2004. Net nog in 2004, 30 december, toen overleed hij dus. 94 jaar leeftijd, Artie Shaw, de bandleider, clarinetist. Rosemary Clooney. Ook haar verjaardag vandaag, haar geboortedag. Want ze leeft inmiddels ook niet meer. Hier is ze met Sway. When Marimbor rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower, baby. may be on the floor Dear, but my eyes will see only 60 jaar werd ze toen ze 29 juni 2002 overleed. Maar vandaag is het precies 85 jaar geleden dat ze werd geboren. Rosemary Clooney. Je hoorde haar hier samen met de kerst van Perez Presprado in Zweden. En de zanger die nu gaat horen, de Vlaming, die wordt vandaag 60 jaar. En Guido Belcanto. Dit liedje ken je ook van Nick Lowe. Hij hey, is niet zo, hij hey, is niet zo. Hij is niet bi, niet homo of hetero, hij is het allemaal, het is geen show. Halve man en halve vrouw, hij is niet dit, hij is niet dat. Er is geen enkel vakje waarin hij past met zijn multiseksuele lichaamsbouw. Halve man en halve vrouw, hij prikkelt de verbeelding. Je gelooft uw ogen niet, je zou het willen weten. Is het een man of een vrouw, een vrouw of een man? Is dat nu een gast of een griep? Hij is geen hij, hij is geen zij Niet één van de twee, hij is het allebei Hij is een cowboy en een squaw Half een man en half een vrouw Zijn naam is Joe en Mary Lou Hij lijkt op Debbie, Harry en Ivanhoe Hij houdt van voetbal en van moedersjoen Halve man en halve vrouw, en hij kan goed dansen. Hij heeft ritme in zijn lijf, Als je hem ziet dansen, dan denk je: Oh mijn God, hij is een stoot, hij is een geweldig, geweldig.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 Er is geen enkel vakje waarin hij past met zijn multiseksuele lichaamsbouw. Halve man en halve vrouw, hij is. Halve man en halve vrouw, oh ja. Halve man en halve vrouw. Half en half man. Dat is de oorspronkelijke titel. Half een man, half een vrouw. Daar maakte Guido Belkant wel van. En die man, die viert vandaag. Uh... Het weet dat hij 60 jaar wordt, Nog een jarige, Joel, die gaat het worden. En je hoort vanuit Foolish Games. breaking my heart. You took your coat off and stood in the rain. Succes van zangeres Jewel. Vandaag wordt zij dus 39 jaar. Dit is het grote succes. Foolish Games. Dat was het dan. De afgelopen vier uur heb je hier bij de Vara 1 kunnen luisteren naar de nacht. Klinkt anders. Zoals is gebruikelijk. Uh, sluit ik af met een televisietip. Deze keer een, ja, een soort filmtip. Uh, uh, het gaat over een film. Die gezegd over een actrice. Vanavond om half elf op het uh, Vlaamse 1. VRT 1. Het verhaal van Romy Schneider, de grote actrice uit de vorige eeuw. Daarvan een documentaire die om half elf begint... en vooral belicht haar uh, laatste dagen van haar leven. Romy Schneider, het verhaal van deze actrice... dus om half elf op één Vlaamse televisie. Zo dadelijk, dat is dan de luistertip, het Radio 1 Journaal met Lare Renzen. Mijn naam is Gil Koenens. ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. ochtend is het beroerde weer... Maar na regen komt zonschijn. Zo is het en zo blijft het. De groetjes en een mooie dag verder.